Kees met het NOS-journaal. Premier is blij met de nieuwe baan van minister Timmermans. Hij vindt het een belangrijke positie en spreekt van de juiste man op de juiste plaats. Vanmiddag werd duidelijk dat Timmermans eerste vicevoorzitter wordt van de nieuwe Europese Commissie. Als rechterhand van commissievoorzitter Juncker gaat hij volgens Rutte een centrale rol spelen bij de modernisering van Europa. In Geertruidenberg woedt al urenlang een brand in een silo van de Amerscentrale van energieproducent Essent. Meerdere silo's met houtsnippers zijn ontploft. In één silo ontstond daarna brand waar de brandweer maar moeilijk bij komt. Niemand is gewond geraakt. Premier Cameron heeft in Schotland een betoog gehouden om de Schotten binnen het Verenigd Koninkrijk te houden. Hij zei dat zijn hart zal breken als de natie uit elkaar wordt getrokken. Over acht dagen gaan de Schotten naar de stembus. In de laatste peilingen hebben de voorstanders van onafhankelijkheid de leiding. Twee mensen die tijdens een anti-IS-demonstratie in de Haagse Schilderswijk met stenen naar de politie gooiden, hebben zich gemeld. Het zijn een jongen van 16 en een man van 20 uit Den Haag. Ze waren te zien op beelden die gisteren op tv werden vertoond. Nederland is te streng voor mensen die hun gezinsleden naar Nederland willen halen, zegt het college voor de rechten van de mens. Er zijn Europese regels voor gezinshereniging die belangrijker zijn dan Nederlandse wetgeving. Nederland is volgens het college te streng bij regels over het minimuminkomen en het inburgeringsexamen. De veroordeelde pedoseksueel Benno L. wil via een kort geding van zijn enkelband af. Volgens de advocaat van L. is de enkelband niet nodig... omdat zijn cliënt het gebiedsverbod niet overtreedt. Justitie zou de band alleen gebruiken om L. constant te kunnen volgen. Maar dat is tegen de regels, zegt de advocaat. Het weer, af en toe zon, maar ook wolkenvelden... op de meeste plaatsen droog bij 17 of 18 graden. Morgen vanuit het noordoosten zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NWS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A2 utrecht Den Bosch tussen Evelingen en Geldermalsen 7. Datzelfde geldt voor de A12 utrecht Den Haag tussen Knoppen Lunetten en de Meren. Daar heeft eerder vanmiddag een kapotte auto gestaan. A20 Hoek van Holland-Gouda bij het Knoppen ter Brechtseplein 4. En een klein stukje verderop voor de afrit Moordrecht staat nog 6 kilometer. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Brug bij Gorkum 5 kilometer file.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 Een nieuw uur CFM Beachmasters met Stefan Collaert. Het ritme van Zandvoort 106.9. Dit is CFM. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And so the world is burning light that never shines so bright. We'll Got a feeling, it's a feeling that's worth dying for. Just close your eyes.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 En daarvoor David Guetta, Lovers on the Sun. Goedenavond, welkom bij een nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Het is weer woensdagavond, dat breekt zo lekker de week. 10 september 2014. De komende twee uur weer de U-Generation hier bij Zandvoort. Hey, um, ik heb een paar weken geleden hier in dit programma verteld dat ik weer student ben geworden. Sommige mensen reageerden heel erg van... Huh, ga je dat doen? Dan ga jij weer achter, achter boeken zitten en leren? En kan jij dat überhaupt? Um, nee, ik kan het niet, maar ik doe wel een poging. En uh, bij het student worden hoort natuurlijk ook een studenten-OV. Die krijg je als onderdeel van je studiefinanciering. En een vriend van mij en ik, die leek het superleuk om een keer... omdat, weet je, je kan toch gratis reizen. Heel erg misbruik maken van middelen is het eigenlijk, maar ja, whatever. Um, je kan gratis rijden om een keer een challenge te doen... En dan op te stappen op Hoofddorp Station, wat bij mij uh, in de buurt is. En dan door een bepaalde challenge ergens in een random stad uit te komen... en die stad dan te gaan ontdekken. En we hadden bedacht van nou, we hebben dan die challenge, dat willen we wel gaan doen. Dus dat gaan we doen. En jij gaat uiteindelijk bepalen waar wij terechtkomen. En hoe je dat doet is door twee cijfers in te sturen. Dat kan via Twitter Stefan_Kollaard, via onze Facebook Facebook.com/cfmbeachmasters, like die nou ook meteen, of via de mail Stefan@cfmzandvoort.nl. Wat je doet is je stuurt twee nummers in onder de tien. Dus um, bijvoorbeeld um, de vier en daarna de zes. En wat wij dan gaan doen is wij gaan in de trein stappen en uh, wij pakken de trein die vertrekt vanaf uh, perron vier en dan vervolgens stappen we eruit bij de zesde halte. En dat gaan we dan vijf keer doen. Mocht het zo zijn dat je cijfer hoger is dan het aantal perrons... of um, het aantal um, haltes dat die trein heeft... delen we het door twee net zo lang totdat we op een halte komen die bestaat. En dan komen we ergens uit en dan gaan we die stad onderzoeken. En dan gaan we daar uiteraard uh, ook even over brief hier op de radio. Dus twee cijfers die mag je insturen nu via stefan.cfmzandwoord.nl... of twitter stefannl En dan binnenkort een train challenge. Nou, is dat niet even leuk? Vonden we leuk bedacht. En um, komt u maar door stefan.zfmzandvoort.nl Dat is mijn mailadres. stefan.zfmzandvoort.nl Wees welkom bij een nieuwe editie van ZFM Beachmasters... met zometeen Tree Love, How You Love Me. Ook Kyla komt eraan. Kyla Legrange heeft een ontzettend gave plaat gemaakt. Cut Your Teeth. En Kaido heeft er een fantastische remix van gemaakt. Gaan we zometeen hier rocken op 106.9. En eerst mogen deze gasten los. En dat kunnen ze, de Killers, When You Were Young. They say the Ik kan toch wel zeggen, niet met trots, sterker nog met een klein beetje schaamte... dat menig stapavond van mij wel eindigt bij die grote gele M. Die is bij mij in de omgeving 24-7 over. En de twee uur dat hij dan dicht is, het restaurant zelf... dan mag je gewoon met de benenwagen in de McDrive, is allemaal geen enkel probleem. Um, dus ja, ik zondig daar wel eens na een avondje stappen. En je weet dat het niet goed voor je is. Niet alleen je lijf, maar dat de kwaliteit van het vlees ook niet zo goed is. Daar gaat zo meteen de vraag over in Maurice de Jonge Hond... Aan is wat leuks onderzoeken Kyla Legrange ook zo meteen naar Tree Law en How You Love Me. What you give, that's the simple truth. In de Kygo remix Cut Your Teeth hier bij ZFM. Never voor Three Laws en met Bright Lights, fantastische plaat. How You Love Me bij ZFM. Maurice de Jonge, Maurice de Jonge, Maurice de Jonge. Een groep ex-werknemers van een McDonald's die vertelt openlijk over de gruwelen achter de schermen bij de fastfoodketen. Wanneer er kassa tekort was, werden de handtekeningen van de medewerkers vervalt... zodat het uh, tekort van hun loon kon worden afgehaald. Overschreden houdbaarheidsdatums, daar uh, hadden ze ook last van. Zeven voormalige werknemers van de McDonald's in Harlingen speelden daar over, open kaart over. Producten worden ten alle tijde overgestikkerd. Er wordt dus voornamelijk eten verkocht waarvan de houdbaarheidsdatum al lang is overschreden. Ja, we weten het eigenlijk wel van de McDonald's, hè. Het was toen ook dat verhaal dat uh, die kipnuckets en die kippen... dingen die werden gemaakt van een soort roze gelei of zo. En nou, ik heb daar toen beelden van gezien. Het zag er super ranzig uit. En dan te bedenken dat ik daar uh, wel pap van rust. Dat is super raar om te zien. En de vraag is dan ook deze week. Ik zondig vaak bij de McDonald's. Dat is de vraag, je mag antwoord geven via de mail stefan.cfmzandvoort.nl A, ah, ja, ik kom daar veel te vaak, maar op en neer met die kaak. Optie B, ik eet er af en toe, na het stappen heb ik honger en ben ik nog lang niet moe. Optie C, ik kom er bijna nooit, het voedsel is, uh, voelt gewoon niet als hondooi. Of optie D, nee, maar ik ga wel vaak naar de KFC of de Pizza Hut. Komt u maar door via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Ging dat nou allemaal te snel? kan je het teruglezen op onze Facebookpagina... facebook.com slash Beachmasters. Like die pagina ook meteen... dan ben je op de hoogte van de artiesten van Beachmasters. En alles over dit programma. Zoals deze gasten, Stegold en Staal Eye of Power. hier bij CFM Wallpaper. Super hier bij CFM. Zometeen nog meer hits. Clean Bandit komt eraan. Cologne. Ook Avicii Hey Brother. En de drie chicks die samenwerken in een nummer 1 hitscoorden. Nicky, Ariana en Jessie. Bang bang binnen een paar tellen. Eerst je weer updates. Vanavond en vannacht wolkenvelden met ook enkele opklaringen. Afkoelend tot tussen de 10 graden landinwaarts en 14 graden aan zee. Morgen vaker zonneschijn, vooral in het noorden. Ook iets warmer met een graad of 20 vrijwel overal droog. Vrijdag, de zonnigste dag van de week met 21 of 22 graden. Stefan Collar met de hits van Beachmaster: Inna, Ghetto, David Guetta, Zfn.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 Deze binnenkort die ga, je, ga je binnenkort even niet horen. De beste man die heeft namelijk zijn hele tour afgezet vanwege gezondheidsproblemen. Management wil niet bevestigen wat er aan de hand is. Maar in ieder geval zal hij voorkomen uh, de komende tijd niet onstage staan. Het lijkt me ook een super lastige baan. Daar wordt het wel een beetje lacherig over gedaan. Maar volgens mij, als je echt zo'n grote DJ bent... en je bent constant je draaien... en je moet overal naartoe en ondertussen ook produceren... en je hebt met zoveel mensen te maken... en je wordt achtervolgd... en volgens mij is het best wel een heel vermoeiend leven. Je werkt natuurlijk ook constant s'nachts... lange nachten... en ik denk dat er heel makkelijk tegen aangekeken wordt. Maar goed, whatever. Um, de komende tijd zie je me in ieder geval even niet op het podium. Ivy G word je hey brother. en daarvoor nog uh, Jesse G... Mickey Minaj. En ook Ariana Grande, Bang Bang Into The Room. Het is ZFM Beatsmaster, zometeen een nieuwe editie van Stefan Probeert, waarin ik weer iemand ga beschrijven. Ook Magic komt eraan naar Clean Bandit en Colonia. When i walk into the club and my feet start to rub. Everybody thinks I'm weird, but the truth is I'm not. When I'm in the studio and the 808 pops. Everybody thinks I'm weird, but the truth is I'm not. Can I let the music take control of me And let the bass run through me Ain't the way it takes to make a love to stay. The in its mind blowing All oh, the feelings that I'm feeling Loving everyone, it's amazing But wanna stop until I drop I know I'm on top and now it's time to pop Weer het fantastische spelletje, Stefan, probeert. Hier bij hem. Stefan probeert. Elke week in dit programma probeer ik iemand na te doen. Vroeger deden we dat met stemmetjes. Maar we kwamen er vrij snel achter dat dat niet helemaal mijn piece of cake was. Dus daarom um, gaan we maar mensen beschrijven. Heb je enig idee wie ik ben? Hier komen de aanwijzingen van deze week. Ik ben niet meer. Maar ik leef voor. Bij mij kon je altijd een baan vinden. Ik toverde een fastfoodketen om in elektronica. Van mijn kinderen kan je gerust zeggen dat de appel niet ver van de boom is gevallen. En er is nog één ding. Punt. Punt. Punt. Mm. Ja, is moeilijk. Dan krijg je het antwoord van me.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 Newman Blame bij ZFM... ...en daar Al City in the real world. Zometeen hier... Coldplay. Super tof. En... ...we zijn nog steeds op zoek naar nummertjes. We hebben vier sets binnen, dus we hebben er nog maar eentje nodig. Twee nummers onder de tien. Um, Jim en ik gaan samen de Train Challenge doen. Wat we gaan doen? We gaan naar Hoofddorp Station... En dan beginnen we te kijken naar die eerste set nummers. En dan heb je bijvoorbeeld drie en zes. En dat betekent dat we de trein gaan pakken die als eerste komt op rond drie. En dan gaan we zes haltes verder, stappen we uit. En dat doen we dus met vijf setjes. Dan komen we ergens in die stad, die gaan we verkennen. En daar maken we uiteraard een verslagje van, zodat je dat hier bij ZFM kon horen. Blijf je nummers insturen via stefan.zfmstandswoord.nl. Dat is mijn mailadres. En als je daar dan toch bent, doe deze dan ook even. de Jonge Maurice de Jonge Moudi's de jongen. Met deze week de stelling: Ik zondig vaak bij de McDonald's. Optie A: Ja, ik kom daar veel te vaak, maar op en neer met die kaak. Optie B: Ik eet er af en toe, na het stappen heb ik honger en ik ben nog lang niet moe. Optie C: Ik kom er bijna nooit. Het voedsel voelt altijd een soort van niet ontdooid. Of die nee maar, ik ga wel even naar de Kent Chicken Five Pick-in of de Hut. Laat maar weten. Stefan at cfmsandwoord.ml. Zometeen hier. Outlines, ook effort. Jack komt eraan met Jack McManus Freedom. En is hier call play kwaliteitsmuziek, hoor mensen. Is het rood of is het yellow?